Jan van der Putten met het NOS-journaal De Paus waarschuwt de Europe populisme. In een interview met de Spaanse krant El Pais zegt hij dat zij niet dezelfde fouten moeten maken als in de jaren 30, toen ze dachten dat mensen als Hitler hen zouden redden. Paus Franciscus zegt in de krant dat het crisis was en dat alle Duitsers voor Hitler kozen. In tijden van crisis ontbreekt het ons aan oordeelsvermogen, zegt De Paus. Paus Franciscus zegt dat hij niet te vroeg wil oordelen over de nieuwe Amerikaanse president Trump. Eerst moet Trump volgens hem de kans krijgen te laten zien wat hij als president gaat doen. In de Britse politiek is ophef ontstaan over een mogelijk mislukte test met een raket die kan worden uitgerust met een kernkop. De Sunday Times meldde dat in juni vanaf een onderzeeën bij Florida een Trident raket werd afgevuurd. Die zou door een mankement zijn afgeweken van zijn baan en in de richting van het vaste land zijn gevlogen. Kort na het incident stemde het Britse parlement voor voortzetting van het Trident-programma. Labour denkt dat de regering het incident stil heeft gehouden en wil opheldering. Defensie wil alleen kwijt dat de test voor de onderzeeër en de bemanning succesvol is verlopen. Een treinongeluk in het oosten van India heeft dan zeker 36 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 50 gewonden. Hulpverleners verwachten dat het dodental verder oploopt. De trein liep door nog onbekende oorzaken uit de rails. Op het Indiaanse spoor gebeuren vaak ongelukken. Volgens cijfers van enkele jaren geleden komen daarbij jaarlijks 15.000 mensen om het leven. Op het Australian Open tennis toernooi is de nummer 1 van de wereld Andy Murray in de vierde ronde uitgeschakeld. De schut schot verloor in vier sets van de Duitse Misha Zverev, de nummer 50 van de wereld. Het weer, vooral in het noordelijke helft van het land, kans op mist en gladheid. Verder vandaag zonnig en drie of vier graden. Alleen in de mist is het kouder. De komende week rustig en droog, middagtemperatuur iets boven nul en s'nachts vorst.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en u luistert naar CFM Jazz. Welkom iedereen in Zandvoort, buiten Zandvoort, op het internet... in Nederland of in het buitenland. Het eerste nummer wat ik gedraaid heb is van Donald Byrd. Komt van zijn album Freeform uit 1961. Hij wordt hierin vergezeld door een aantal muzici... die ook toen nog heel jong waren... en in de bloei van hun muzikale carrière... Net zoals Donna Beurt zelf en dat heeft tot geleid tot een prachtige album. Hij wordt uh, vergezeld hierop door Wayne Shorter, op de Noorsax, op piano Herbie Hancock, op bas Butch Warren en op drums Billy Higgins. En het nummer wat u gehoord heeft heet Nightflower. Vandaag heb ik geen thema, maar wel heel veel mooie muziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Chad Baker en Lee Konitz. Het is een live nummer, uh, het is opgenomen in 1964... Het heet uh, Willow Weep For Me. Chet Baker natuurlijk op trompet en Lee Konitz op sax, Samen op hun uh, album In Concert uit 1974. Het volgende nummer wat ik ga draaien is ook van een bekende trompetist. Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, een Amerikaanse trompetist. Hij heeft gespeeld met alle grote, Met uh, onder andere John Coltrane, maar ook met Art Blakey. Waar hij Lee Morgan op volgde. En hij heeft ook heel veel albums uh, zelf als leider gemaakt. En uh, ook grote invloed uitgeoefend op. De jazz in de jaren zestig. Ik heb een uh, album uitgekozen. Het is ook een live album. Dat heet Rolling. Het is uit 1981. Het is opgenomen in Duitsland. In Theater Amring in Villingen. En Villingen ligt in het Zwarte Woud in Duitsland. U gaat luisteren naar Here's the Rainy Day van Freddie Hubert. Freddy Hubbard met Here's That Rainy Day. Nou, dat is het vandaag zeker niet als ik naar buiten kijk hier in de studio. We gaan verder met Harvey Mason. Harvey Mason, een uh, Amerikaanse jazzdrummer. Maar hij is ook een, een producer en hij speelt in de band 4Play. Hij heeft in 2004 een album gemaakt met heel veel grote artiesten. En eigenlijk is elk nummer uh, is een andere pianospeler uitgenodigd. Maar ook op bas... Spelen vele bassisten mee. En um, dan moet u denken bijvoorbeeld uh, aan Ron Carter, Kenny Barron... maar ook um, uh, Chick Corea, Monty Alexander, Bob James, Cedar Walton, Brad Melda, Hank Jones en nog een aantal anderen. U gaat luisteren naar het nummer Smoke Gets in Your Eyes. En op pas hoort u Charlie Hayden, op drums Harvey Mason en op piano Bob James. Mason. Smoke Gets in Your Eyes. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van het Billy Taylor's Trio. Het komt van hun album My Fair Lady Loves Jazz uit 1957. Het is opgenomen toen My Fair Lady al op Broadway een grote hit was, maar nog voor de film. En het is een album geworden met, um, ja, met, met een jazz interpretatie van vele klassieke nummers. En u gaat luisteren naar Wouldn't It Be Loverly. En u hoort Billy Taylor op piano en onder andere Gary Mulliken op sax. <middels> Twee geleden was ik um, in Hillegom, in, uh, daar is een jazzclub die heet Perdido en daar was een, uh, een optreden georganiseerd, dat was eigenlijk een tribute to uh, Louis Armstrong en dat was heel leuk. Naast muziek werd ook door de, uh, door de artiesten wat verteld over het leven van, uh, van Louis Armstrong en zo werd het eigenlijk een hele um, ja, interactieve avond vrij en, en gezellig, uh, maar ook gewoon goede muziek werd er gemaakt. En dat, uh, dat inspireerde me natuurlijk om een aantal nummers van, uh, van Louis Armstrong bij elkaar te zoeken. U gaat eerst luisteren naar La Vie en Rose van Louis Armstrong... en dat komt van een album dat heet Satchmo Serenades... magic spell you kiss this is love the rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love iron rose when you press me to your heart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 And life will always bleed, love, vegan rose. Louis Armstrong met La Vie en Rose. Hij is natuurlijk enorm beroemd geworden toen hij uh, zijn eigen band had. En een serie opnames maakte die bekend staat onder de Hot Fives and Sevens. En u gaat luisteren naar Sugar Food Strut. <tieding> Just let me want you, sugar hood strut, let me afford you. Dancing this tree, down where the sweet yams roll. Sweet and low, ginger cake soup. Brown is the cookie, digger just too. Even and sooky, form in a ring. Holler and sing, let's go. Gams all fun, of young and old. Dig them up cold, The them roll in the cold. From is the side, good is the bodies and soul, babe cinnamon roll, black as old Joe, brown is what salmon, yellow is clove, the gold is what yammy, so trouble ta-ta, let's do the sugar for straws. Dat Louis Armstrong groot werd, heeft hij natuurlijk een, een, een hele geschiedenis al. Zijn vader verliet, uh, verliet hun gezin al toen hij heel klein was. Zijn moeder uh, kon, kon het hoofd nauwelijks boven water houden en belandde in de prostitutie. En Louis Armstrong zwierf op straat. Hij is uh, diverse keren opgepakt en hij is onder andere naar de gevangenis gestuurd. Naar, eigenlijk, eigenlijk, gevangenis is een groot woord in jeugdhuis. Omdat hij een uh, pistool van zijn stiefvader uh, afvuurde op... Uh, op nieuwjaarsdag. Uh, het was wel, weliswaar een, een, een, een losse vlodder, maar toch. In dat tehuis heeft hij in, uh, kwam hij in aanraking met de band uh, van dat tehuis. En daar heeft hij eigenlijk cornet leren spelen. En later is hij uh, daar weer uitgegaan, heeft een, uh, een, uh, een carrière gemaakt, eigenlijk bij King Oliver. Uh, King Oliver was ook een, uh, had een orkest uit uh, begin jaren twintig en die heeft hem eigenlijk verder muziek leren maken en leren zingen en vooral cornet leren spelen. Tot mijn uh, verbazing kwam ik, uh, toen ik deze uitzending eigenlijk al bijna klaar had, een, uh, een cd tegen met een aantal uh, bluesartiesten uit uh, begin jaren 20, waarop Louis Armstrong ook meespeelt in de band. En een van deze bluesartiesten is Ma Rainey. En... Um, in 1924 nam zij een, een nummer op, dat heet CC Rider. En daarom speelt Louis Armstrong ook mee. De kwaliteit is niet geweldig, maar vergeet niet... het is een nummer uit 1924, nog geen, uh, nog geen tien jaar nadat de jazz eigenlijk gestart is. Dus toen was er natuurlijk ook nog niet zulke geweldige uh, opnamemogelijkheden zoals we nu hebben. Maar Rainey met The Georgia Jazz Band. Als u hoort, de kwaliteit is uh, niet echt geweldig en daarom ga ik het nummer ook niet helemaal uh, uitdraaien. Ik ga verder met uh, twee nummers van uh, King Oliver. King Oliver, een uh, grote artiest, ook eindjaar. Eind jaar, uh King Oliver, de grote mentor van Louis Armstrong. Um, in de uitzending op eerste kerstdag heb ik een uh, nummer gedraaid... van uh, Winter Marsalis met zijn Abyssinian Mass. En dat, um, uh, dat leidde ertoe tot, ik een, uh, tot een verzoeknummer kreeg van een, uh, van een hele goede vriendin... om nog ook eens wat meer uh, gospel te draaien. En ik ben in uh, mijn collectie gedoken en daar heb ik een hele mooie verzamelalbum... En dat heet The Nuggets of the Golden Age of Gospel. Tussen 1945 en 1958. Um, waar alle nummers uh, uh, van dateren. Ik heb daar een paar nummers van uitgedraaid. En uh, voor het nieuws van 11 uur draai ik er in ieder geval nog één. Dat is van Sister Emily Bram. En het heet Each Day. Sister Emily Bram, geboren in 1916. Overleden in 2007. En een uh, ja, grote beroemde is in de jaren 50 in Amerika. U gaat luisteren naar Each Day en blijf vooral luisteren, want na het nieuws van 11 uur nog veel meer mooie muziek.